Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze vele week aanbiedingen: Ben van Bakelbrood, Donker Zonnepit of meer Granen, 1,49. En wat zal ik daar eens op doen? Wat dacht je van gebakken beenham, vers gesneden per 150 gram, nummer 1,99? Dus de hele week brood en beenham in de aanbieding. Ja, en zo hebben we deze week nog veel meer aanbiedingen. Plus geeft meer. Veel meer. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. Een lekker temperatuurtje buiten. De dooi is ingetreden. Kortom, velden zijn groen. Er kan gespeeld worden vier wedstrijden vandaag op het programma. Die allemaal doorgaan in de Eerdivisie. Om half één begonnen in Utrecht. FC Utrecht, Ado Den Haag, Ronald van der Geer. Ik merk wel dat je binnen zit, Twan. Na 75 minuten spelen is het nog altijd 1-1 bij Utrecht, Ado. Utrecht na een half uur via de moesje op 1-0. immers kort voor rust met de 1-1. Daarna twee blessures in de tweede helft bij Ado. Doemans Swinkels is inmiddels in de plaats van Coutinho gekomen. En de toko is de vervanger van de geblesseerde Hor met heel veel duels en eigenlijk heel weinig momenten voor beide doeken. De gevoelstemperatuur in Utrecht is dus laag. PSV Den Haag uit tegen de Graafschap. RKC Heerenveen staat om half drie op het programma... en om half vijf nog Feyenoord tegen Vitesse. En het mag dan langzaam ook gaan doden. We doen ook veel aan schaatsen natuurlijk vandaag. We kijken terug op de Holland-Venetie toch bij de man en de vrouw. Wereldbeker shorttrack wordt er gereden. En ook lekker binnen, lekker warm. Sebastian Timmerman bij de Wereldbeker in Noorwegen. In Hamer, een mooie hal van de Olympische Spelen van 1994... waar we bezig zijn met de 1500 meter bij de mannen. En Renoir aan de leiding gaat, Sverreloen. De Pedersen. 1,47-56. Als we nog vier ritten te gaan hebben in de A-groep. Hij is daarmee ook sneller dan Koen Verwij was. Koen Verwij won eerder vandaag de B-groep voor Sven Kramer. Kramer niet helemaal lekker in zijn vel. Een week voor het wk Allround in Moskou. Ket werd derde in die B-groep. We hebben ook al de drie kilometer bij de vrouwen gezien. Daar wint Sablikova voor Beckett en Irene Wust. Wust dus derde. Maar ze daar zat met 17e achterstand dicht op de uit van Martina Sablikova. En we houden u ook op de hoogte van de A-groep. De IJssel derby in de Jupiler League. Zonne tegen Goa Eagles is om half 1 begonnen. Het staat daar met een kwartier te spelen nog altijd 0-0. Afgelopen nacht overleden, 48 jaar oud. Gezegend met een prachtige stem, maar een iets te turbulent leven, Whitney Houston. Uit 1986, hou op. We gaan weer schaatsen, 1500 meter om de wereldbeker... met grote kanonnen in de baan, zoals ja, Timmermans. Twee wereldkampioenen staan klaar bij uh, de start van het Viking-Shipet in uh, Hamar. De ene wereldkampioen is Hobar Bukku, regerend wereldkampioen... namelijk op de 1500 meter, versloeg in een prachtig duel. Echt een van de mooiste ritten die ik ooit gezien heb... vorig jaar in Insel, Shorney Davis En Stefan Groothuis is natuurlijk sinds twee weken... de wereldkampioen-sprint van dit seizoen. Zijn seizoen is al gesproken. Slaagt. Groothuis gaat starten in de buitenbocht. Bukku staat klaar in de binnenbaan. Groothuis zoals altijd een beetje rustig. Voor zover je het rustig kunt noemen bij de start. Maar de start is een van zijn uh, zwakste punten als schaatser. Twee weken geleden in Calgary vierde hij dat uh, mooie hoogtepunt. Op de 1500 meter was Groothuis aan het begin van het seizoen heel goed. Hij werd Nederlands kampioen. Hij won de eerste wereldbekerwedstrijd in Chelyabinsk. Maar daarna was er sprake van een neergaande lijn. Want zesde in Astana en twaalfde slechts in Herenveen. Opent fel. Mag je ook wel verwachten van Grooters. 23, 53. Ontstaat er al gelijk bijna een moeilijke kruising. Bukku moest inhouden in de binnenbaan. Want Groothuis kwam uit de buitenbaan en had voorrang. En Groothuis komt niet helemaal lekker uit aan het einde van die 100 meter. Wat moest zichtbaar even inhouden voordat hij de binnenbocht in rijdt. Uit die binnenbocht inmiddels gekomen op weg naar de 700 meter. Sverre Pedersen kwam hier voorbij in 51, 24. En daar zit Stefan Groothuis ruim, ruim, ruim binnen. 49, 92, ronde tijd. 26-3. Zulke goede ronde als eerste volle ronde voor Stefan Groothuis. En het verschil met Howard Bukku op de kruising is uh, toch wel een meter of twintig. Nu door de buitenbocht heen Stefan Groothuis. Hierna komen nog twee ritten. Morrison tegen Davis. En dan Skoberev tegen Kjeld Nuis. En Groothuis dus als eerste van de echte topfavorieten in actie. En rijdt nog steeds goed. Zeker ook als je het afzet tegen Bukku. Want met nog één ronde te gaan is het verschil bijna een seconde. En kan er wel weer een moeilijke kruising komen. Weer moet Bukku versnellen. ...in de binnenbocht. Nu doet hij dat net goed genoeg om voor Groothuis te kunnen kruisen. Dat is dan weer lekker voor de wereldkampioensprint. Die kan in de slipstream van de Noor mee, maar moet nu via de binnenbocht proberen weg te rijden. En daar slaagt hij niet helemaal in. Bukko kan mee in de buitenbocht. Zij aan zij op de laatste 100 meter. En dan gaat Bukko toch nog de rit winnen. Groothuis die zakt in de laatste 100 meter in elkaar. En met 1'47'21 rijdt Bukko de snelste tijd. Groothuis voorlopig tweede met 1'47'55'. Voordat we zo meteen toegaan naar met die laatste rit, daarin aan. Mag even naar Ronald van der Geer. FC Utrecht, Aden, hoe lang nog? Ja, het is nog 8,5 minuut. Maar er zal wel een minuut of 6, 7 bij komen, Want er gaat er weer een de, de brancard van het veld. Het is nu Vicento van Aden Den Haag. 1-1 is de stand. Hij komt in botsing met al je schut en Dan lijkt in eerste instantie Schutter eigenlijk veel erger aan toe. Maar hij komt met het, ja, met het been op de enkel. Het kuitbeen van Schut terecht. Maar ja, die staat weer en die kan er zo weer in. Maar daarna valt Vicento in het strassroepgebied. En dat ziet er niet best uit. Hij wordt op op dit moment van het veld gedragen. Hij moest er vorig jaar na een overwinning van Den Haag met rood van het veld. En nu gaat hij dus op deze manier eraf. En Ebi Smollerek is voor hem in het veld gekomen. In de slotfase een van de routiers dus die terugkeerde in de Nederlandse competitie. Die andere bij Utrecht staat er inmiddels ook in. Cedric van der Gun staat links voorin bij FC Utrecht. Op de plaats van Takaki, de Japanner, die nog misschien wel de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Op een voorzet van Duplan kopte hij maar net naast de goal. Die inmiddels wordt verdedigd door Swinkels. Nu het doorzetten van Kernt Kernt naar de Moesje in het schatsoepgebied. De Moesje en Swinkels. Die tikt die bal nog net aan. De Moesje staat aan de rechterkant. Kiest uiteindelijk de verre hoek. Maar uh, Swinkels heeft lengte. En met zijn uh, vingertoppen uh, tikt hij die bal nog uh, net naast de goal van uh, Ado Den Haag. Het is uh, een van de uh, spaarzame momenten voor beide doelen. Want het zijn met name botsingen, duels en uh, foutieve pases. Oftewel het is in de tweede helft zeker geen hoogstaand duel. Maar daar is dan ineens toch die uitbraak en die ruimte voor FC Utrecht. En uiteindelijk dus die redding van Swinkels noodzakelijk om de tweede van de moeite te voorkomen. De corner wordt genomen vanaf de linkerkant door Snijder. Maar dat is een makkelijke vangbal voor Swinkels. En zo na 83 minuten blijft dus die 1-1 stand op het bord staan. Dan heeft ADO in de tweede helft eigenlijk alleen via Sherry een kans gekregen om een doelpunt te maken. En nu dus twee mogelijkheden al voor Utrecht in het tweede bedrijf. Balbezit voor Visser aan de rechterkant rond de middellijn. Heeft moeite om die bal binnen te houden, zo dat, hij dat, dat het hem dat niet lukt. En dus mag Bulthuis namens FC Utrecht gaan ingooien. Metertje over de middenlijn gaat hij dat doen. Dichtbij meldt Kali zich. Snijder loopt bij hem weg. Nou, dan kan Bulthuis dus nu gooien. Moet hij wel gaan, gaan zoeken naar iemand die in beweging is. De Moesje, altijd. Daar met Toco, man die is ingevallen. Chirono Toco is een ongelukkige wedstrijd kende... Tegen AZ afgelopen week en ook zeker niet meer in de basis stond. Maar nu Horvat geblesseerd eraf moest. Moet hij daar toch spelen centraal achterin naast de teruggekeerde Koem. Inmiddels is de bal weer over de zijlijn. Alleen nu via een been van een speler van FC Utrecht. Bulthuis en kan er ingegooid worden door Kevin Visser. Hij is de rechtsback van ADO Den Haag. Doet dat halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. Ook hij is op zoek naar een man in beweging. Nou immers dan maar. Doorkoppen richting Verhoek. Dat mislukt in de voeten van Kali rond de middenlijn. Direct weer de lange bal. Dat is toch wel het spel wat Utrecht graag had. Hanteert de lange bal richting de Moesje en Gerndt En van daaruit maar proberen te voetballen. Nu Adel ook met een lange bal. Maar Fernandes, de keeper, let goed op en trapt de bal de tribunes in. Het is geen wonder als het gaat om meevoetballen. Deze keeper uit Paraguay van FC Utrecht. Hij was ook schuldig eigenlijk wel aan die goal van Immers kort voor Rust. Hoewel daar ook nog fouten van Schut en van de aan vooraf gingen. wat dat betreft ging men daar even collectief in de fout. Het is hier dus nog 1-1, nog 5 minuten officieel. Maar er zal nog wel wat bijkomen. We gaan weer terug naar het schaatsen. Sebastian Timmerman, één ritje overgeslagen. Niet zomaar een ritje, denk ik, hè? De rit met uh, Shawnee Davis, die uh, dit seizoen trouwens nog geen 1500 meter wist te winnen... in werelddekenverband. Eén keer tweede wet. Dat was bij de eerste wedstrijd in Chaljabinsk, waar uh, Groothuis dus won. Maar Shawnee Davis, die uh, rijdt sneller dan Hobart Bukku deed in die rit tegen Groothuis. Dus is de snelste tijd 1.47.08. Uh, nu dus achter uh, de naam van de Amerikaan van Shawnee Davis. Bukoe verwezen naar de tweede plaats. En Stefan Groothuis staat derde als we gaan beginnen... Aan de laatste rit. En dat is de rit waarin we Kjeld Nuis in actie gaan zien. En dan gaat het opnemen tegen Ivan Skobrev. Die, uh, dit seizoen we, die we de laatste maanden dit seizoen, wilde ik zeggen, helemaal nog niet zoveel in actie hebben gezien. Liet dat EK schieten. Gisteren ook geen vijf kilometer gereden in Hamar. Maar volgende week natuurlijk wel de thuisfavoriet bij het WK in uh, Moskou. Dus is dit een aardig moment om eens te kijken hoe het is met Ivan Skobrev. In de wetenschap dat het met Kramer ja niet helemaal 100% gaat. Kramer is een beetje aan het rommelen met zijn Materiaal. Gisteren verslagen op de 5 kilometer door Bob de Jong. Vandaag verslagen in de B-divisie op de 1500 meter door Koen Verwijt. Toen reed Kramer in 47, 99. Dat is wel eens mooi om die tijd af te, gaan leggen, tegen, af te zetten tegen de tijd die Skobreff gaat rijden. Skobreff achter Nuis aan. Nuis opent vel. Mag je verwachten van hem als sprinter. 23, 97 is de opening. Veller dus in ieder geval veel feller dan Kjeld Nuis. Of dan Skobref kruist ook voor die grote rus al langs op de kruising. Kjeld Nuis die bij het NK ...onderuit ging, daardoor het WK-sprint moest laten lopen. Maar sowieso eigenlijk sinds die val op het NK-sprint eind december in Ereveen... ...niet zo heel erg lekker meer uh, rijdt. Niet zo lekker als dat hij aan het begin van het seizoen deed. Na 700 meter is Kjelp Nuis in ieder geval sneller uh, dan de tussentijd van uh, Shorny Davis, Wat heet sneller? Hij is ietsje sneller in de rondetijd. Maar de tussentijd is precies gelijk met uh, de uh, tussentijd van Davis ...die dus uiteindelijk met die 1.47.08 leidde. Naar de buitenbocht u inmiddels uh, Kjelp Nuis met die mooie stijl... Die... Die rug hij komt langzaam maar zeker ietsje omhoog. Maar hij ligt in ieder geval ook nog ruim voor ten opzichte van Ivan Skobrev... als de bel gaat klinken voor de laatste ronde. Hier had Davis 1797. Maar nu zit Nuis daarboven door de rondetijd van 28-1. En de rondetijd van Skobrev is ook nog eens harder. De rust probeert ook onderdoor te komen. Dat levert nog bijna moeilijke kruising op. Gaat net goed, omdat Skobrev beter net genoeg uitversneld... waardoor hij voor Nuis langs kan kruisen. Nuis mee in de slipstream bij Skobrev. Eigenlijk identiek zoals Groothuis... Met... Bucke kwam. Groothuis wist vervolgens niet te winnen van Bukku, maar dat weet Nuis denk ik wel te doen. Alhoewel, Skobref komt ook nog terug en terug en terug. Maar de 1,47-08 van Davis halen bij de heren absoluut niet. Het zijn de zevende en achtste tijd. Zevende tijd voor Nuis. 1,48-33 en Skobref met de achtste tijd. 1,48-53 is inmiddels, of is in ieder geval een halve seconde langzamer dan Kramer eerder vandaag was in de B-groep. Davis wint de 1500 meter in Hamers. In eerste overwinning dit seizoen op een 1500 meter in Wereldbeker. Bukkou wordt tweede. En Stefan Groothuis eindigt op de derde plaats. Dat is podium in Hamer. Wat een goal. De eredivisie. Al die. En dan de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Begin in Alkmaar bij AZ. Tegen Excelsior werd 2-0 door twee goals van Maarten Martens na de rust. Het duurde even voor AZ het net wist te vinden. Maar volgens Martens is zijn ploeg nooit in paniek geweest. Nou, eigenlijk niet. Misschien had het iets langer geduurd dat het was gekomen. Maar de doelpunt viel uiteindelijk op het juiste moment...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 En een nakbreed tegen Ajax. 0-2. 0-0 bij rust. Boeien Kien en Lodero. 0-1, 0-2. En voor het eerst in 2012 weet Ajax dus te winnen. Trainer eh, Frank Boer zal er hard aan toe zijn geweest. Ja, niet alleen ik. Ik denk dat iedereen eh, kaart en overwinning nodig had. Omdat we nogmaals eh, 70% balbezit tegen Utrecht... dan doe je wel iets goeds. Alleen als je dan niks eh, creëert, dan doe je ook een heleboel fouten. Ja. Uh, wij weten wat we willen, we weten wat onze filosofie is. En natuurlijk heb ik hem heel hard nodig, maar de ploeg heeft hem net zo hard nodig. En zo sluit Ajax een andermaal zeer turbulente week toch nog een beetje positief af? Hopelijk is dit een. Uh... Het beginsignaal zeg maar, voor een rustiger uh, vaarwater. En dat we ons alleen maar kunnen focussen op het uh, voetbal wat het allerbelangrijkste is. Dus Boelje Kink kreeg eindelijk een basisplaats van trainer De Boer. Hij beloonde het vertrouwen van zijn trainer met de openingstreffer. En hij hoopt vaker vanaf het begin te mogen spelen. Ik wil play, en ik wil play from start start uh, En course uh if you play and start one game it's one situation but if you play a lot of games from beginning it's uh, much easier and you feel game tones and i i hope i will get it ja, hij zegt, als je nergens komt, wil je gewoon spelen. En hoe vaker je vanaf het begin speelt, hoe lekkerder het ook is om te spelen. En ik hoop dat ik dat nu een beetje kan gaan verdienen. Overigens ook nog ander nieuws van het Ajax-front. Want Edwin Goethart vertrekt aan het einde van het seizoen. Die heeft ook niet in het eerste gespeeld, hoor ik u denken. Hij is het hoofd van de medische staf en de sportwetenschappen van de club. En hij concludeert dat hij zijn taken de afgelopen jaren niet goed heeft kunnen uitvoeren. Ook verwacht hij onder de nieuwe beleidsmakers bij Ajax... ook dat hij niet zo kan werken zoals hij eigenlijk zou willen. Er was relatief wat kritiek op de medische staf van Ajax... door het Grote, grote aantal blessures wat de club Thijsert. Dan nog even naar nak. Voor nak Breda was er gisteren geen eer te behalen. Dus andere jaren wist de ploeg tegen Ajax het nog wel eens, wist het Ajax het nog wel eens moeilijk te maken. Maar deze keer zat het er niet in, zei ook NAC-trainer John Karelsen. Nou ja, kijk, de tweede helft waren ze wel uh, een stuk beter dan ons. Uh, we hebben overigens wel onze kans gehad. Die hebben we niet, uh, niet gepakt. Um, we heel veel moeite de tweede helft uh, met hun uh, bewegelijk middenveld. Het bulletin, die ze vaak inspeelden en daaromheen uh, gingen bewegen. Dus jouw baas daarvan van de tweede helft hebben ze terecht gewonnen. Hoor. Dan naar Roda JC tegen NEC. Het werd 1-0 door een goal na de rust van de hij weer. Salalip Malki. De Syriër is uitermate effectief. Hij heeft maar een paar kansen nodig, ook vandaag of uh, gisteren weer. Hooguit twee kansen kreeg Malki en opnieuw matchwinner. Ja, deze seizoen mijn efficiëntie, hoeveel kans ik kreeg en hoeveel ik uh, score, is uh, heel goed. Omdat ik kreeg 1, 2, 3 kans per wedstrijd en, uh, vandaag het was 1 of 2 en ik score 1. Stanariep Malki met Belgische tongval. Hij speelde 7 jaar in de Belgische competitie. Inmiddels staat hij op 15 goals. Zijn trainer Harm van Veldhoven vindt dat zijn ploeg inderdaad enorm effectief heeft gespeeld. Vandaag wel.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 uh, maar in de totaliteit in het verdedigen in het omschakelen zie je al veel meer uh, veel meer progressie uh, en, en, en, en veel meer rust en dat is uh, positief en dat is ook de reden dat, dat Roda de laatste twee drie maanden in zijn totaliteit uh, ja, goede sprong heeft gemaakt. En het moet frustrerend zijn voor de NRC trainer Alex Pastoor beter zijn maar niet winnen Ja kijk uh, Leo Stegman zei vroeger altijd uh, bij tegenslag en vermoeid het gaat een hond liggen en dat onderscheidt uh, de mensen van de dieren wij, uh, wij gaan door en zeker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 En uh, ja, dat ik daarmee bij mocht dragen met een goal en assist. Ja, dat is natuurlijk altijd goed voor jezelf. En voor VVV natuurlijk is dat ook goed. Trainer Lokhoff is natuurlijk tevreden, Tom. Ja, en het, werd, uh, het werd tijd weer. Zeker na de laatste twee, uh, de laatste twee uitwedstrijden. En, uh, en, en ik heb twee schitterende goals gezien. En de nul gehouden, dat gebeurt ook niet vaak. Dus wat dat betreft uh, ja, reden om vandaag uh, tevreden te zijn. Tevreden te zijn en hop, het carnaval in. Nee, we gaan eerst nog volgende week naar de graadschap. Dan voor FC Groningen. Geen carnaval, een lange en vervelende terugreis. De ploeg verliet voor de derde keer op rij. Komend weekend komt PSV op bezoek. Pieter Huistra, altijd realist. Maak je al zorgen, Pieter?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 FC 20 tegen Herakles eindigde de afgelopen vrijdag al in 2-3. Het programma voor vandaag PSV, De Graafschap en RKC. Heerenveen beginnen straks om half drie en om half vijf. Feyenoord, Vitesse en nog altijd bezig in de Galgenwaard. FC Utrecht, ADO, ja, diep in de tijd Ronald. Ja, de blessuretijd bedraagt zeven minuten. Dus het is eigenlijk nog een wonder dat we nog aan het voetballen zijn. Maar het is nog altijd 1-1. En er zijn zo nog wel eens wat van die momentjes in deze wedstrijd. Hoewel echt uitgespeelde kansen worden er niet meer gecreëerd. Maar er zit wel een hoop frustratie. Bijvoorbeeld bij Lex Immers die net een overtreding maakt op Duplan. Daar een gele kaart voor krijgt. De vrije trap vervolgens. Van de FSU terecht vanaf de rechterkant levert de vang op voor uh, Swinkels. Die uh, prima uh, zijn uh, mannetje staat. Als invaller daarvoor uh, Coutinho. Ingooi voor uh, Ado Visser doet dat. Richting uh, ja, het Bulthuis. Dan de Toko richting de middenlijn in de voeten van Kali. ja Die trad hem dan aan tegen Gerndt. Die stond daar net even uit te blazen. Dat uh, ziet er allemaal vrij ongelukkig uit. Het lijkt erop alsof aan beide zijden het pijpje leeg is. Ik moet wel zeggen dat ADO ja, meer en verzorgd speelt in die slotfase. En op die manier voetballend er nog een beetje probeert uit te komen. Het is Utrecht dat met name toch de lange bal hanteert. En probeert de moesje en Germ te bereiken. En op die manier dan voetballen. Nu wel een lange bal van ADO, van Supusepa. Halverwege de helft van Utrecht op het hoofd van Schut. Mag hij nog eens Supusepa. Nu krijgt hij hem goed bij Toornstra. Toornstra naar Radosavjevic in de middencirkel. Weer naar Toornstra, terug naar Radosavjevic in de as van het veld. Immers geval. Er staat iemand aan de rechterkant te wijzen. Die wil hem hebben, dat is Thierry. Die krijgt hem vervolgens ook. Het zijn de laatste seconden, denk ik, van de extra tijd. Want die zeven minuten moeten toch inmiddels wel zo'n beetje voorbij zijn. Maar Nijhuis maakt nog geen aanstalt om een einde te maken aan de extra tijd. Veel extra tijd. Logisch, met de drie zware blessures voor Ado En veel oponthoud. Dus Immers werkt nog eens weg richting de helft van Utrecht. Daar werkt Wuitens op zijn beurt weer weg. En dan gaat de bal op het hoofd van Toko. Die uh, doet dat wat wijfelend. Waardoor de bal aan de rechterkant bij terecht terechtkomt. Bij Visser, die doet het wel goed. Terug naar Radisaflivic. Lange bal weer. En dan kan Verhoek er misschien nog door. Ja, die wint dan wel het duel en wil hem meegeven aan Thierry. Dat lukt niet. Maar dan zegt Nijhuis, als hij ziet dat Ado verder geen voordeel meer heeft. Dat doorkoppen van Verhoek, dat was op zich prima. Maar er werd wel een overtreding gemaakt. En dus besluit Nijhuis nog even te fluiten voor een eerdere overtreding. Dat betekent wel dat Ado in de slotfase van deze wedstrijd nog een keer naar voren kan. Nou, het houdt een aantal mensen achterin. En dus heeft Schiri de Geride mensen niet echt voor het uitkiezen voor die goal van Fernandes. De bal ligt nou halverwege de helft van Utrecht aan de rechterkant. Komt die trap, komt bij de penalty strip. In was kop door, blijft die bal wat hangen. Wuitens werkt weg en Nijhuis blaast af. Het is 1-1 geworden in de gewaard bij Utrecht. aan. Allebei een puntje erbij. Dus schieten ze niet zo heel veel meer op. Andere kant, elk punt kunnen deze clubs hard gebruiken op dit moment. We gaan naar de stand namelijk. AZ heeft 45 punten uit 21 wedstrijden. PSV gaat nog spelen. Evenveel verliespunten. 42 uit 20. Twente bleef op 39 staan. Heeft ook nog wel die ene wedstrijd goed tegen de graafschappen. Dus heeft 39 uit 20. Herenveen en Feyenoord hebben er 37 uit 20. En Ajax sloot weer een heel klein beetje aan met 37 uit 21. Staat daarmee zesde. Onderaan verruild Utrecht de 15e plaats met NAC. Ze hebben allebei nu 22 punten. Maar NAC heeft een slechter doelsaldo. Ze staat dus 15e met 22 uit 20. Utrecht staat 14e. 16e staat VVV. Dat is dus al wonend weekend. Heeft nu weer 16 punten. Celsior ook al gespeeld. Heeft 14 punten uit 21. En de Graafschap heeft 13 punten. Maar wel uit 19 wedstrijden. Twee wedstrijden te goed. Straks dus de uitwedstrijd tegen PSV. En die andere wedstrijd nog tegen FC Twente. IJsselderby in de Jupiler League is inmiddels afgelopen. Zwolle tegen Go Ahead is 0-0 geworden. Zwolle blijft koploper, 51 punten uit 21 duels. Go Ahead Eagles staat 13e met 27 uit 21. Het kon nog vandaag, schaatsen op natuurijs. In Giethoorn stond een prachtige klassieker op het programma. De Hollands Vanetietocht. Tocht. Een ronde van 58 kilometer over prachtig ijs. En bij de mannen draaide het allemaal uit op een massasprint. Natuurlijk stond onze Gio Lippens op de goede plek. Rob Harders dus de winnaar van de Holland Venetië, toch Rob, dit is een hele echte weer. Dit is de aller, grootste. Fantastisch. Ik kan niet zo zeggen ik ben zo moe. De sprint was echt zo lang, ik ging hem eigenlijk aan en toen zag ik dat ik een gat had. En, Roos, ik denk moe maar blijven gaan, maar ik zag Gary komen en ik dacht nee, nee. Maar uiteindelijk precies op tijd. En wat een avontuur. We hebben er helemaal niets van gezien. 55 kilometer, jullie verdwenen in de, in de leegte. Nou, het was zo'n rare wedstrijd. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit was echt gewoon... Ja, soms leek ik het al een optocht. Het was gewoon... zes kon niemand voorbij. Nee, het was gewoon 50, 60 kilometer per uur. En gewoon alleen maar volgen. Iedere demarage die deed werd gecounterd. Smalle slootjes. Nou, dit is echt het mooiste wat ik ooit meegemaakt heb meegemaakt Heel bijzonder. En je rijdt niet voor niks in het oranje. Je bent wel de man van het natuurreis dit seizoen. Ja, blijkbaar, maar dat had ik zelf ook niet verwacht. <laughs> dit is echt complete verrassing voor mij dat het zo gaat. En, uh, ja, ik ben er heel erg blij mee. Weet je nu waarom dit een klassieker is? Ja, dit... Ja. ja maar ik moet nog even op mijn adem komen om alle gedachten weer op een rijtje te krijgen. Want uh, dit is wel heel geweldig. Uh, echt super. Ja, geniet ervan. Dankjewel. je <laughs> wel. Jorrit. Jorrit Bergsma. Even na overleg, na bespreking. Nou ja... Ja, dat ging mis. Ja, bij jullie inderdaad moet je dat gewoon vragen. Hè? Wat ging er fout? Ja, wat ging er fout? Uh, ja, we zaten met genoeg man op kop. Uh, ik kon hem uh, tot, uh, tot net voor de bocht kon ik hem aantrekken en toen uh, ja, was het dan uh, ja, Bob, Chris en Arjen. En, uh, maar ze, ze reden aan de verkeerde kant van de baan eigenlijk. Want uh, de, de wind was schuin van voren, van rechts, rechts van voren. En wij, ja, wij hielden rechts, dus uh, de rest kon, uh, kon uit de wind uh, de sprint aangaan. Dus uh, ja, dat was een inschattingsfout. Dus uh, ja, dan kom je met uh, snelheid uh, ja, naar voren toe. En, uh, ja, Arjen kwam wat te laat, of wat Ja, ik weet het niet precies, maar uh, ja, dat ging niet helemaal volgens plan. Arjan Stroetega, wat ging er mis? Nou ja, je kwam niet helemaal goed uit in een sprint. En, uh, ja, we hadden parcours ook niet verkend en dan, uh, ja, dan is zo'n finishstraat wel een beetje een verrassing. Ja, want jullie zaten aan de verkeerde kant van het ijs, hoor ik je ploeggenoot Jorrit Bergsmaat zeggen, ja, waardoor de rest uit de wind reed. Ja, we trokken hem ook aan voor de rest en dan, uh, ja, dan is het gewoon heel lastig om nog te winnen. Want dit is wel een mooie. Hè? Ik kan me voorstellen dat jij je zinnen erop had gezet toen dat hele peloton bij elkaar bleef. Ah, ja, tuurlijk. En het hele team, dat werkt ook voor mij dan. Dus uh, ja, tuurlijk zet je je zin hierop. Ja, want is dit iets speciaals? Ja, klopt. Hè. Voor de meeste van onze generatie is dit uh, de eerste keer dat we zo'n ronde rijden. Tussen het riet en smalle slootjes en uh, klunen. Ja, dat is echt geweldig. Arjan Stroetinga, nummer 3 in Giethoorn. Gerry Hekman, die eindigde daar als tweede. Winst dus in de Hollands-Venetiëtocht was voor Rob Hadders. Radio 1. met NOS-journaal.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 Thuiswinkel.org is bezig met het testen van de site babydump.nl. Onderzocht wordt of de site wel veilig is. Gisteren werd duidelijk dat er aan 500 gelekte persoonsgegevens van KPN-klanten van deze webwinkel komen. En eerder werd gedacht dat de hackers de gegevens via KPN zelf in handen hadden gekregen, maar dat bleek dus niet waar te zijn.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 De AZ won gisteren van Excelsior en dus moet PSV vandaag ook winnen om in het spoor te blijven. Thuis tegen de Graafschap, Richard van der Made. De bal rolt drie seconden. PSV heeft afgetrapt en inderdaad, PSV kan vanmiddag weer op kop komen in de eredivisie... op basis van een niets beter doelzaldo dan AZ... Speelt ook nog eens tegen de Graafschap. Sinds gisteravond helemaal onderaan in de Divisie En de laatste keer dat de ploeg uit de Achterhoek hier in Eindhoven een punt meenam. Dan moeten we ver terug. 1998 toen werden 2-2. Twee doelpunten van Fiscaal en ook twee keer Niels voor PSV. PSV dat nu met Matafs misschien weg is voor de eerste keer. In het duel met Matafs Wormgoor is het dan de kans voor Labiat aan de linkerkant. Maar het is Frenkel die de bal net kan weghalen. 40 seconden zijn we bezig. Strootman moet dan even terug. Speelt hem naar Marco. Marcelo vandaag met de Rijk in de laatste lijn, centraal in de verdediging. Manolev is er niet bij als rechtsback voor hem speelt Hutchinson. PSV probeert direct in een hoog tempo op te bouwen. PSV dat met Hutchinson de bal nu speelt naar Strootman, die weer terug naar de Rijk. En de Rijk dan naar Marcelo, de Graafschap natuurlijk zoals... De verwachting vooraf al was uh, compact spelend. De linies kort bij elkaar en natuurlijk proberen vooral zoveel mogelijk tegen te houden. Het zal er ook ongetwijfeld toe gedwongen worden in deze wedstrijd. Het is Wormgoor nu namens de Graafschap. De centrale verdediger speelt de bal naar Poupon. Dan via De Leeuw probeert de Graafschap de bal in bezit te krijgen bij Srekovic, Maar dat mislukt en dan kan PSV weer overnemen. Vanmiddag bij de Graafschap het debuut in de eredivisie van de Israëlische International. Jill Vermoed, hij is 26. Jaar oud. Gehuurd van Kaiserslautern. Een aanvallend ingestelde middenvelder. En als ik het zo goed bekeken heb. In de eerste minuten speelt hij een beetje hangend vanaf de rechterkant. PSV heeft weer het balbezit met Toifonen in de middencirkel. Anderhalve minuut zijn we bezig. Het is in het Philipsstadion, dat uiteraard helemaal vol zit met 33.000 toeschouwers nog 0 tegen 0. En dan gaan we naar Waalwijk, waar RKC nog in de bal, natuurlijk van de overwinning op Groningen. Nu de andere noordelijke ploegen bezoek krijgt. Heerenveen, Veen. Die kunnen gewoon naar de derde plaats. Op Rukke, Wagner. Ja, de weg ligt open, wat dat betreft Tom, daar heb je allemaal gelijk in. We zijn bijna 2,5 minuten aan het voetballen bij nog een gelijke stand zonder doelpunten in Waalwijk, waar het fris is. Maar voor de rest prima uit te houden op de tribunes. Het veld is ook goed bespeelbaar, er zijn nog geen grote momenten in de wedstrijd voorbijgekomen. Wat kun je zeggen over RKC bijvoorbeeld? Nou, dat Snow weer terug is van zijn schorsing opgelopen in de beker, de nederlaag tegen Heracles Almelo. Duits is voor deze wedstrijd geschorst en dus speelt de Snow rechts op het middenveld. De Heeren Veen, de bekende namen nog geen Asaïdi nog altijd geblesseerd. Geldt ook voor zomer. En schet is weg voor de RKC Waalwijk aan de rechterkant van het veld. Gaat richting de achterlijn. Kruiswijk is de vervanger van de zomer. Die wordt gepasseerd. De voorzet komt ook maar bij iemand terecht. RKC probeert wel de druk erop te houden. Maar er is een overtreding gezien door de Waalwijkers. En uh, dus krijg de Vriezen hier een vrije trap. Anders zegt de vanmiddag Dennis Wiegel. 0-0. Heel veel van die hits natuurlijk. Hè. Dit was uh, Uptown Girl, Billy Joel. Richard van der Naar PSV al voorsprong? Nee, nog niet. Wel bijna met een uitstekende actie aan de rechterkant in de vierde minuut. Tim Mattafs. maar een prima reflex van De Winter. De keeper van de graafschap. PSV uiteraard wel uh, de dominante ploeg. De aanvallende ploeg in de beginfase. Stroopman naar Mertens. Weer een kans voor de graafschap. En dan denk ik aan een strafschop voor PSV. Daar is inderdaad een overtreding gemaakt door Wormgoor. En ik denk dat Weger even heel... ...gedecideerd en ook heel terecht wijst naar de strafschopstip. Een beetje uitgelokt misschien wel door Mertens die makkelijk naar de grond gaat. Nog eens kijken, de steekbal is van Strootman en dan gaat Mertens inderdaad wel makkelijk over het been van... Uh, Wormgoor, maar ja, die steekt hem wel uit. Daar waar het eigenlijk niet uh, hoort, daar waar de bal ook niet was. En dus ligt na bijna 7 minuten de bal al op de stip. Vorig seizoen werd het hier in Eindhoven 6-0. Toen viel Pearl Frenkel de linksback van de graafschap met de rode kaart al na 4 minuten weg. En walste de PSV over de graafschap heen. En het zou wel weer eens zo'n score kunnen gaan worden natuurlijk vanmiddag als... Dries Mertens nu de score zal gaan openen voor de thuisploeg. Mertens die er al 14 heeft gemaakt dit seizoen met de aanloop. De keeper naar de verkeerde kant en in de linkerhoek is het 1-0 voor PSV. In de achtste minuut is het Mertens die zijn 15e doelpunt maakt in dit seizoen voor PSV. Dan gaan we naar de wedstrijd RKC, Heerenveen, Ragnar nog geen scoren? Nee, maar wel bijna. Want het schot van Janma, de rechterverdediger verdediger. Die hij trekt naar binnen toe. Doet dat na acht minuten spelen. Haalt uit met links. Dat heb ik wel eens vaker van hem gezien. En die bal die miste doel maar op een paar centimeter. Hij zocht. Maat de lange hoek voorbij. Doelman zoet. Van RKC Waalwijk, maar uiteindelijk geen treffer. En dan ligt de wedstrijd nu eventjes stil. Is zit even te kijken waarom. Er zit iemand zijn veters te strikken. Dat zal toch de reden niet zijn. Dat is Nemet, de Hongaar. Die hier is komen aanwaaien, nog niet zo lang geleden. Jan Maat gaat even naar de kant, heeft iets aan zijn hoofd. Dat zal de reden zijn van de korte onderbreking. Maar inmiddels is er weer gefloten door scheidsrechter Hiegler. Bezig aan pas zijn derde eredivisiewedstrijd. Een talentus van de KNVB. En doelman Zoet heeft de bal weer in het spel gebracht. Nou, dus die kans van Jamaat voor Heerenveen. Overname van Heerenveen op het middenveld. Met Victor Elm. bal gaat naar de buitenkant op links naar Van La Parra. Dat betekent dat de rechterverdediger van RKC Jamaat aan de bak moet. In het centrum als de voorzet komt is daar Ramos om weg te halen. Wel weer meteen problemen in de opbouw bij RKC. Want Heerenveen zit er boven. Op. Er komt nog wel een lange bal richting de linkerkant van het veld waar ten voorde is gestart. Daar zit uh, Jamma tussen. Mal het over de zijlijn. Ingooi genomen. Inmiddels uh, Meijers in balbezit. Braber meldt zich bij de strafstopstip, Maar dat doet ook uh, Breuer, de vleugelverdediger op links van Herenveen. En zo kan Elmeer weg voor de Friese ploeg. Even een uh, misverstand dan met Van La Parra. Die uh, wegliep terwijl... Uh, Victor Elm dacht dat hij bleef staan via de doelman van Heerenveen. Van de bus gaat het weer vooruit, maar erg makkelijk gaat het niet. Want die bal wordt opgepakt door Schet nog op de Friese helft. Toch weer gouden leeuw voor Heerenveen. Wat rommelige fase nu in de wedstrijd als we 9,5 minuten totaal op de klok hebben staan. De Brood zit verschrikkelijk boos maakt over een ingooi voor Heerenveen. Maar bovenal het belangrijkste, de stand, die is nog 0-0 in Waalwijk. De vrouwen ploegenachtervolging dan in Hamar. Sebastiaan, tegen wie rijdt Nederland? Nederland rijdt tegen Amerika. En het Nederlandse drietal heeft er inmiddels twee rondjes op zitten. En is na twee van de zes ronden. Dat is de ploegenachtervolging altijd bij de vrouwen. ietsje langzamer dan het Noorse drietal was. De Noorse dames reden alleen in de eerste rit. Idan Jatoen, Hegge en Marie Hemmer kwamen uit op 3 19 dat is niet echt een wereldschokkende tijd bij de ploegenachtervolging. En namens Nederland in de baan Diana Valkenburg, Linda de Vries en Jorien Voorhuis. Nederland voorgaat tweede op het wereldkampioenschap. En onder aanvoering van Linda de Vries komt Nederland door naar drie ronden. Betekent dus dat de dames op de helft zijn. 1, 34, 49, Ietsje sneller nu weer dan de Noorse dames. Nederland begon dit seizoen goed met een tweede plaats bij de wereldbekerwedstrijden in mijn Veen. Toen dit onderdeel voor de tweede keer werd verreden in Wereldbekerverband dit seizoen ging het mis. Omdat Marit Leenstra eruit ging en daardoor scoorde Nederland dus daar weinig punten. Geen punten, want Nederland finisde uiteindelijk ook niet. Linda de Vries, na vier rondjes, twee ronden nog te gaan. Inmiddels de voorsprong uitgebreid tot bijna 1,7 seconden ten opzichte van de Noorse dames. Nederland rijdt dus tegen Amerika, maar Nederland heeft totaal geen tegenstand eigenlijk van Rukard, van Lamp en van Nancy zweide -Pelts. Het gaat niet zo heel erg goed in de breedte met het Amerikaanse schaatsen. En dat zie je eigenlijk wel terug op de baan ook bij deze ploegenachtervolging. Nederland neemt meer en meer afstand van de Amerikaanse dames. Jorien Voorhuis aan de leiding nu bij Nederland. Als de bel klinkt voor de laatste ronde. En Nederland nog altijd ruim 2,5 seconden, bijna 2,7 seconden sneller... ...dan de Noorse dames. Voorhuis in de bocht van de kop af. Diana Valkenburg neemt de koppositie over. Vorige week last van een rugblessure. Maar daar was dit weekend eigenlijk niet zo heel veel... ...van te merken. Vooral de drie kilometer reed Valkenburg wel netjes. Daar werd ze vierde, maar ze gaat dus niet naar het WKO-round. Volgende week in Moskou. Voorhuis en de Vries gaan dat wel. Zij rijden nu achter de rug van Diana Valkenburg het laatste rechte eind op. Hier komt de eindsprint van de Nederlandse ploeg. En de eindtijd 3 35 Nederland ruim sneller dan de Noorse dames. En nu is het afwachten in de laatste drie ritten. Zes landen dus nog in de baan waar deze 3.06.35 35 toe gaat leiden.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 op onderweg van Abel Anouk. En what have you done? Een paar berichten krijgt u van mij. We beginnen met skiën. Kroatische skier Ivika Kostelic heeft opnieuw de eindzege in de wereldbeker van de supercombinatie behaald. Hij won op de piste bij het Russische Sochi. Gastheer van de Olympische Spelen in 2014. De laatste wedstrijd van het seizoen voor de Zwitser Beat Voigt... en de Fransman Thomas Memilo Blondin. Kostelic leidt overigens ook in het algemene klassement... de stand van de wereldbeker. Van Kalker heeft het wereldbekerseizoen afgesloten... met een zevende plaats in de viermansbob. De overwinning ging naar het Duitse team. Van Kalker steeg door zijn klassering... in de eindstand van de wereldbeker naar de achtste positie. In de tweemansbob finishte Van Kalker vrijdag... met de elfde plaats net buiten de top tien. In de eindstand van de wereldbeker eindigde hij als tiende. Voor Van Kalker staat volgend weekend... de wereldtitelstrijd in Lake Placid op het programma. En dan gaan we even tennissen. Jesse Houtakaloem heeft in de bos ook de vierde wedstrijd... van de al besliste Davis-Cup-ontmoeting... tussen Nederland en Finland gewonnen versloeg Harry Heliovara met 6-2, 6-4. En Timo de Bakker, eerder winnend vrijdag in de enkel, heeft de samenwerking met zijn Kroatische coach Anchits alweer stopgezet. De twee konden geen overeenstemming bereiken over de financiën. De Bakker werkte slechts vijf maanden samen met Anchits. En de Nederlandse hockeyers hebben in Perth verloren van regerend wereldkampioen Australië. Het duel stond in het kader van de, in ieder geval in jouw tijd al bestond Tom, de, de Kukabarras Cup. Kukabarras Cup, ja. 3 event voor Australië uiteindelijk. Bob de Voogd die maakte in de tweede helft de enige treffer voor bij rust leidde Australië met 200 treffers van Turner en Durner. Uh, in de slotfase bepaalde Durner de eindstand op 3-1. Gaan we even een verbinding zoeken met Sebastian Timmerman. Die kijkt naar de ploegachtervolging. Maar we kijken natuurlijk ook naar het WK van volgende week. Sebastian, eerder meldde jou op Deed hier niet mee. Misschien ook niet mee volgende week. Maar er is Ik nu een andere afzegger ook voor volgende week bij de mannen. Dat is uh, Shawnee Davis. Die gaat niet uh, naar Moskou. De baan waar die uh, zeven jaar geleden wereldkampioen round werd. Zo lang alweer. Maar Shawnee Davis is een andere Shawnee Davis dan in 2005. Toen vond hij het allrounder nog wel leuk. Dat vindt hij eigenlijk nu helemaal niet zo leuk meer. Hij is echt een afstandsspecialist, middellange afstandsspecialist geworden. Hij won de 1500 meter en heeft na die 1500 meter... aan collega Bert Maalderink definitief laten weten... dat hij teruggaat naar Amerika. En zich gaat voorbereiden op de WK-afstanden eind maart in Heerenveen. En dat hij dus dat WK allround laat voor wat het is. Geen Davis dus volgende week in Moskou. Bij de ploegenachtervolging vrouwen hebben inmiddels drie ritten gehad. Nederland gezakt naar de tweede plaats. Want de Poolse dames, de bronzen uh, medaillewinnaars van de Olympische Spelen in Vancouver, reden sneller dan Nederland. Uh, 305-57 is dus de snelste tijd, twee ritten nog te gaan. Wat zal ik doen zonder What I say without you to talk to? No one deserves if I'll leave the ball to you Uit Ierland, Lisa Hennigan van het album Passenger. What will I do? PSV, de graafschap, hele snelle 1-0. Door een goedkope penalty, Richard van der Made. Nog geen nieuwe goals? Nee, maar wel uh, bijna. Toyfone was er zojuist heel dichtbij met een schot uh, net voorlangs. Een prima actie hebben we gezien. De combinatie tussen uh, Strootman, Toyfone en Matafs... waarbij Strootman uiteindelijk de bovenkant van de lat raakte. En ook was uh, Toyfone nog een keer dichtbij... na een voorzet van Lens vanaf de achterlijn... Dus het is PSV dat veel en veel beter is. De kansen dus krijgt. De Graafschap heeft er een simpel schotje tegenover kunnen stellen... vanaf een meter of twintig van Jan-Paul Zeiss, de centrale verdediger. Maar het is duidelijk éénrichtingsverkeer. PSV bepaalt in het eigen stadion wat er gebeurt. En vooral in de eerste tien, vijftien minuten was het spel onbevangen. Gretig, er werd snel de diepte gezocht. Daarna stokte het iets, maar zojuist weer een prima actie... waarbij Toyfone eigenlijk de 2-0 had moeten maken... voor de ploeg van Fred Rutte, PSV... Dat ook nu weer het balbezit heeft in de buurt van de middencirkel. Strootman schuift de bal naar de linkerkant. Naar Willems die daar uh, altijd natuurlijk speelt als linksback. Omdat Pieters nog altijd uh, geblesseerd is. De linksback die daar normaal gesproken zou spelen. Toyfone zakt dan even uit. Speelt de bal terug naar de Rijk. En die is inmiddels de middenlijn overgestoken. De Rijk speelt de bal naar de rechterkant. Naar Hutchinson in duel met Srekovic Normaal gesproken de linksbuiten. Maar nu helemaal teruggedrongen als een soort uh, verdediger. En dan is het via de Rijk weer even terug om de bal eruit te halen via Marcelo naar de linkerkant. Willems die zou wat meters kunnen maken. Geeft de bal naar Strootman. Kort combinatiespel van PSV. Strootman gaat nu richting het 16 meter gebied. Speelt de bal naar Toyfone. Die zegt geven maar aan mij. Mertens is dan weer wat teruggezakt. Zo heeft Vitesse veel beweging in de ploeg. Veel positiewisselingen. En de graafschap dat als het de bal al een keer heeft. Houdt het, maar, houdt het balbezit vaak maar heel erg kort. Dus wat dat betreft is het gewoon PSV dat de klok slaat. 22,5 minuut zijn we bezig. 1-0 door de vroege uit een strafschop van Dries Mertens. Een aantal kilometer verderop in Waalwijk. RKC Heerenveen, Rachten Niemeijer. Ja, nog altijd die 0-0 stand na 23 minuten. In een rommelige wedstrijd met heel veel balverlies. Met onderbrekingen voor blessures. Maar nu wel Narsing op de punt van het strafschopgebied. Namens Herenveen wil de bal voorzetten. Maar schiet hem aan Narsing tegen zijn directe tegenstander. Dat is Van Peppe, de linksback van RKC. Dan houdt Narsing wel de bal. legt hij hem klaar voor Janmaat? Wil er een combinatie? Ja, die wil er niet komen, omdat de bal door Jurisiets niet goed wordt teruggelegd. En dan gaat RKC lopen. Is het inmiddels toch behoorlijk ver op de helft van Herenveen? Is het Nemet die aan de bal is? De Hongaar. Maar de bal gaat terug tot bij Kier Ramos. En dan zitten we weer in de as van het veld op de Baalwijkse helft. Bandja steekt de middenlijn over. De bal althans doet dat. Dan gaat Schet de diepte in. in combinatie met... Uh, ja, die krijgt een behoorlijke tik uh, Braber. Maar uh, Schet gaat voorlopig verder. De scheidsrechter heeft het wel gezien. Achterlijn gehaald, geschoten. Neemet en een wat paniekerige redding op de doellijn nodig. Van VDB, de doelman uh, van de bussen van Heerenveen. Anders was dat zomaar de 1-0 geweest. En dat nog met die blessure dus voor Braber. We gaan maar eens even kijken hoe het met hem staat. Er komt in ieder geval een gele kaart aan voor de man die de tik zojuist uitdeelde. Dat is Kruiswijk, de centrumverdediger van Heerenveen. Misschien dat beide ploegen hierdoor wakker zijn geschud door dit moment. Na zo'n 25 minuten spelen. Nog altijd die gelijke stand zonder doelpunten. Jan Maat, een aantal keren geblesseerd gezien, had een bloedneus. Vervolgens kwam hij binnen de lijn en meteen weer een blessure aan het onderbeen. Allemaal niet bevorderlijk voor het ritme in deze wedstrijd. Ze stonden een tijdje met z'n tienen bij Heerenveen en Nu geldt dat voor RKC Waalwijk, omdat Braber aan de zijlijn wordt verzorgd. Daar is het schet die de ingooi halverwege de helft van Herenveen zal gaan nemen. En die heeft daarbij geen haast, omdat hij natuurlijk wil dat Braber weer binnen de lijn is. Nou, ze zijn zo vriendelijk bij RKC de bal terug te geven aan Herenveen dat hem buiten had gespeeld. 0-0, zoals gezegd, na 25 minuten bij RKC Herenveen. We nou, gaan even naar Sebastian Timmerman. De ploegachtervolging bij de vrouwen zit erop, Sebastian. De altijd sterke Polen waren ons al voorbij gegaan. Nog meer landen? En daarna kwam het altijd sterke Korea en ook het altijd sterke Rusland. Uh, is Nederland nog voorbij gegaan? Nederland wordt dus vierde in deze wereldbekerwedstrijd naast het podium. De winst gaat naar Rusland met Lobisheva, Shikova en Skokova. Onderdeel, dit onderdeel, ploegenachtervolging, is bijzonder belangrijk voor de Russinnen. Daar hangt veel vanaf qua budgetten die je krijgt voor het de volgende seizoen. En natuurlijk sowieso erg belangrijk met het oog op de Olympische Spelen van Sochi in 2014. Nou, de Russinnen zijn goed op weg, want ze winnen. En ook best een aardige tijd hoor van 3-0-4, eh, 84. Tweede wordt dus Polen, derde wordt Korea, Nederland vierde. De Canadese dames starten met een B-ploeg en komen niet verder dan de zevende plaats. Betekent dat Rusland de leiding overneemt in de stand om de wereldbeker. Gaan hele we even buurt in Eindhoven? Ja, nummer twee ligt in het mandje. Het is Ola Toyfone die met het hoofd voor 2-0 heeft gezorgd. PSV tegen de Graafschap. De voorzet vanaf de rechterkant is van Lent en Toyfone maakt de doelpunt. Tot zo na drieën. De op 1! Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui, het is zover! Vanavond is de grote finale van Studio Itzerda's Korte hoorspelwedstrijd. Vandaag kwart over zes, Studio Itzerda. Radio 1. Het nieuws.